Goedemiddag, ik ben Marco Geiterbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. De Britten hebben afscheid genomen van Prins Philip. We remember the many ways in which his long life has been a blessing to us. In een dienst in een kapel bij Windsor Castle bij Londen is de prins van 99 geëerd. Slechts 30 mensen uit de familie konden daarbij zijn vanwege corona. Correspondent Arjen van der Horst. Je zou ook kunnen zeggen het is een blessing in disguise voor prins Philip. Want hij had van tevoren aangegeven dat hij een no-fuss-funeral wilde hebben. Geen toeters en bellen. Als je nu door Windsor rondloopt, langs het kasteel, rond het kasteel... Ja, dan is het heel rustig. Prins Philip was 73 jaar getrouwd met Queen Elizabeth. Om de topdrukte met vaccinatieafspraken aan te kunnen... zetten GGD 1000 callcenter-medewerkers extra in... In de afgelopen dagen lange wachttijden ontstaan. Volgens de GGD onder meer door een uitnodigingsbrief van het RIVM. Daarin staat onterecht dat mensen die voor maandag een afspraak maken voorrang krijgen bij de GGD. In Maasdijk in Zuid-Holland is een vrachtwagenchauffeur per ongeluk een bedrijfspand ingereden. Dat is een flinke ravage. De vrachtwagen is dwars door de gevel gegaan en staat nu tussen omvergegooide kasten met kleding. Niemand raakte gewond, de chauffeur is wel geschrokken en er wordt nu onderzocht of het pand nog veilig is. De Nederlandse profvoetbal incasseert jaarlijks zeker 15 miljoen euro aan sponsorinkomsten van online gokbedrijven als de nieuwe wet die online gokken toestaat in oktober ingaat. Met onderzoek van ons blijkt dat gokbedrijven staan te trappelen om clubs te sponsoren. Het gebeurt in het buitenland al langer. Maar bijvoorbeeld in Spanje stoppen ze er juist mee, zegt sportverslaggever Suzanne Moren. De regering daar zegt dat die deals ervoor hebben gezorgd dat steeds meer jongeren zijn gaan gokken. Van 29 naar 40 procent in de afgelopen vier jaar. En Spaanse jongeren geven ook meer geld uit aan wedden. Sommige Nederlandse clubs hebben al wel gezegd dat ze zich alleen willen laten sponsoren door bedrijven die investeren in verantwoord gokken. Het weer dan nog. Vanavond blijft het droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 1. Morgen in het noordoosten een klein buitje. Verder is het droog, zonnig en het wordt iets warmer dan vandaag. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staat de file op de N208, Sassenheim richting Velserbroek. Tussen Liss en de aansluiting met de N207 is de vertraging ruim 20 minuten. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zij zeggen allemaal weer een hele goede middag. Hier is hij dan weer ondergetekende Fred Hij ZFM Zandvoort op die 104.5 op de kabel. En natuurlijk vanaf de tolweg 10A. En ja, we gaan weer twee uurtjes lekker muziek luisteren hier bij ZFM Zandvoort. Met entertainer voor u tot de klokjes van 7 uur. En dat doen we met Nendels En omdat ik van jou... Even zoekenlaatjes kan je aanvragen ZFM. Artiesten.nl En daar even een mailtje sturen... Ik ga voor jou door het vuur. Ik loop voor jou dwars door, door een muur, omdat ik van je hou. Voor jou doe ik een slot als volgt. De zwaarste storm die ga ik door, omdat ik van je hou. Voor jou steel ik een diamant en geef mijn hart als onderpand omdat ik van je hou En heb je soms een slecht humeur Sta ik met rozen voor je deur Omdat ik van je hou Je hebt mijn hoofd op hoog gebracht Ik sta in duur en vlak En denk steeds wanneer kan ik je weer zien als jij dan eindelijk in mijn armen, dan koel ik langzaam langzaamaan. Als jij me zacht, je zegt ik heb je lief Bij jouw schat laat ik alles staan Ik wil met jou door het leven gaan Omdat ik van je hou Ik moet niet denken aan de tijd dat jij ooit met een ander vrijt, omdat ik van je hou. Door jou ben ik totaal verslaafd, ik denk aan jou de hele dag, omdat ik van je hou. Wanneer zeg jij ik word je vrouw en blijf je helemaal leven trouw? omdat ik van je hou. Je hebt mijn hoofd op hoog gebracht, Ik sta in de pan. En angstig wanneer kan ik je weer zien? Als jij dan eindelijk in mijn armen, dan koel ik langzaam af. Als jij me zachtjes zet, ik heb Gebracht. Ik sta in duur en wan, en denk steeds, wanneer kan ik je weer zien? Leef jij dan eindelijk in mijn armen? Dan koel ik langzaam af. Als jij me zachtjes zegt ik heb je lief. Zo, dat was hij dan. Omdat ik van je hou hier bij Zilveren Menteen. voor jullie Goedemiddag. Tigo Nenders was dit, en, en we gaan verder met. Shoot Maddens en zo bijzonder mooi. Hey Fred, daar heb je nog eens een plaatje. Je bent te mooi. Voel de liefde in je ogen als ik naar je kijk. Je bent zo lief. Met jou voel ik me trots en meer dan wij. Mijn hart gevuld met liefde. Mijn hart gevuld met warmte. Het is een gevoel dat ik nooit eerder kom. Ah, ik laat het maar gebeuren en vraag mezelf niet af waarom. Om die samen dan ben jij, scheel uit van verlangen, zo'n bijzonder. Als ik laat het Zo, dat was hij dan weer een, een lekkere gauw houden. van uh, Jimmy Cliff. We got the sunshine in the music. Hier bij ZFM en 23.2, 106.9, 104.5 op de kabel. En natuurlijk DHB Plus 6A. En natuurlijk ook op de kabel uh, Zigo, kanaal 40 digitaal. En uh, ja, zoals gewoonlijk hebben we altijd uh, iemand in de uitzending. En dat is in dit geval Henk Stelte. Henk, grijp die kans. Yo, goed. Yo, goedemiddag. Hoe is het? Ja, goed, met jou ook? Ja, ja, heerlijk. Ja, ik bedoel, je mag niet klagen nu vandaag. Ik bedoel, het zonnetje ja. schijnt lekker, dus hè, het is niet al te warm. Maar goed. Nee, het is lekker weer. Ja, is prima. Je zat in de tuin of niet? Ik uh, was even bij mijn opa op visite, die best Oh, oké, okay. ook lekker, ja. ja. Gezellig of viel het Ik even lekker soepje eten en, uh, en dan gaan we zo over naar de camping weer. Ah, lekker. Ja, dus een lekker weekendje op de camping. Ja, heerlijk man. Jouw hey, uh, jouw nieuwe single, grijp die kans. Hoe is die uh, tot stand gekomen? Ja, die is tot stand gekomen uh, eigenlijk uh, mede door mijn zwaar en mijn schoonvader. Die uh, hadden een liedje gehoord op de radio van Jason de Rulo. Ja. En die, uh, die stuurden dat naar mij door. Die zeiden van: uh, daar moet je eigenlijk eens een uh, Nederlandse uh, tekst op uh, laten maken. Ja, een uh, Nederlandse parodie op maken, inderdaad. Ja, ja. ja een Nederlands versie maken. Zo doen we dat naar Baffert doorgestuurd. Aha. En dan, uh, ja, dan gaat het balletje rollen. Ja, ik had hem eigenlijk, kijk, uh, ik had hem volgens mij donderdag gestuurd. En ik had hem uh, zondag al weer terug uh, qua band al. En uh, ik had de tekst, zeg maar, naar een goede vriend van mij gestuurd, Mike van der Laan. Ja. Dat ik uh, uit Utrecht heb gestuurd, die heeft tekst van mij gemaakt, ook in één dag. Dus eigenlijk ging alles gewoon heel rap binnen een week. Had ik al een hele productie klaar met uh, tekst en al. Nou ja, dat stopt toch? En uh, ja, ik bedoel, uh, ja, deze tijd natuurlijk hebben we uh, even iets meer tijd om natuurlijk... Uh, uh, Hey, alles op een rijtje te zetten. Ja, klopt. Ja. Dat kost ook allemaal nu even net wat meer tijd dan. Qua, uh, ook qua clip en zo. Want daar heb ik uh, de clip ook pas... Uh, 6 april heb ik die pas geschoten. Dus die moet ook nog uitkomen. Ja, ja. Nou, deze week wel uitkomen. Dus ja, het is allemaal, allemaal wat moeilijker nu. Ja, goed. Het, uh, het, het gaat allemaal een beetje uh, omslachtig, maar het lukt. Ja, het lukt gelukkig wel. Ja. Hey en... Uh, ja... Dit, dit is een nieuwe single, maar uh, legt het stiekem al uh, wat, uh, wat nieuws op de plank? Uh, of ga je nog uh, iets, uh, tenminste, ben je iets op plan om uh, ja, dit jaar nog te gaan doen? En hopelijk uh, vanwege de coronacrisis dat allemaal een beetje versoepelt en dat, uh, dat we dus door kunnen? Ja, we leggen altijd wel wat op de plank, heb ik liggen. En ik ben altijd wel bezig om ook mijn nieuwe ideeën met uh, Manfred weer uit te werken. Er zal sowieso wel weer, binnen een paar maanden, weer een nieuw liedje komen. Oké, okay, ja, maar je hebt niet die specifiek te van, uh, joh, ik uh, eh, noem maar wat, een, een optreden, een, een be bekende, uh, ja, concert of iets? Nee, nee, ja, normaal gesproken heb ik wel altijd van, van die dingen staan, maar ja, ja. Je, je weet zelf hoe het allemaal gaat, het, ja. het komt erin in je... De boekingen komen binnen en die gaan er net zo hard eruit dus. Ja, ja, inderdaad, ja. Nou, maar daarom zeg ik, heb je iets uh, eventueel op de planning staan... Uh, wat, uh, wat, wat, wat eigenlijk uh, ja, zou gaan gebeuren in augustus of uh, noem maar wat? Ja, ik heb wel wat feestjes staan en alles. Maar dat is allemaal on, uh, onder volbehoud behoud. En, uh, ja, besloten dus kringen. Ja, ook. En... Uh, ook gewoon onder, een onder feestje waar iedereen heen kan. Uh, van die uh, dinnershow's heb ik nou, ook. Ja, ja, ik heb 15 mei al een dinnershow bestaan. Maar ja, ik had dat op allemaal doorgaat. Dat uh, betwijfel ik een beetje. 15 mei, mm, ja. ja. Nou, dat is kort. Ja, dat is heel kort hè? Ja, ja, ja nou, daarom. Ja, dus nee, oké. Okay, dan uh, houden we in ieder geval op, op de site in de gaten. Ja. Nee, want uh, waar ben je te volgen? Ik heb een uh, eigen Facebook-pagina. Uh, uh, vind ik leuk, pagina. Dan kunnen ze gewoon een uh, duimpje uh, drukken en dan uh, zien ze eigenlijk alles wat uh, rondom mij gebeurt. Ah, oké. Okay. Je eigen site heb je nog niet, hè? Nee, je eigen site heb ik niet, nee. En uh, nog andere uh, sites, uh, Twitter, uh, Instagram? Die komen er binnenkort wel, maar uh, ik uh, zelf ben niet zo'n hele goede. Uh, uh, maar. Uh, ja, sowieso. Ja. <laughs> nou ja, je niet. Ja, ik bedoel, dus iedere ieder vak. geregeld worden. Ja, ja. Nou, heel goed. Hey, um, ja, we blijven hier lekker volgen. En, uh, joh, ik zou zeggen. kondig hem lekker aan. Ja, is goed, dankjewel. Hallo, mijn naam is Henk Stelten. En hier is mijn allernieuwste single. Grijp die kans. Hey, Henk, dankjewel. Jo, jij bedankt. Oké, okay, hey, groetjes, een goed weekend. En geniet ervan, hè? He. Jo, hetzelfde. Hé, hey, dankjewel. Hoi, hoi. Doei. Laat me een man voor je zijn. Laat me een man voor je zijn. Ik geef je alles. Van groot tot klein. Ik geef een goud om je pols. En we zijn alleen. Waar het strand van ons is. In saint trofee. Want ik weet dat jouw liefde is niet te komen. Gouden van is genoeg en dat weet ik ook. Ik geef je alles wat je aan me vraagt. Voorheen was ik alleen en toen bleef ik thuis. Je wilt wat hebben en ik geef het aan. Vandaar dat ik je vraag. Grijp die kans?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 En hart stroomt over van wat je mij wil geven. Laten we samen een hete nacht. Tim Dousma en ja, die mooie zomernacht. Of één zomernacht met jou. En uh, daarvoor hoorde je natuurlijk Henk Stelten En uh, ja, grijp die kans. We gaan verder met uh, Artino en hebben over jij. Wat ik wil ben jij. Krijg zo een warm gevoel van me. Ik wil ben jij. En zo is dat, we gaan verder met Charlene. En uh, ja, die zonnestraal, ja dat ben jij. Entertainment tot de klokjes van 7 uur. Mijn naam is Fred Goedenmiddag. goedemiddag. Joleen en elke zonnestraal, dat ben jij. En uh, ja, ik heb hier een verzoekplaatje, in, die is afkomstig van Jeroen. Jeroen, leuk dat je erbij bent en uh, leuk dat je weer luistert, natuurlijk. ZFM je Entertainer 4 tot de klokjes van 7 uur. En uh, jij wilde een, uh, een plaatje horen, Cheska uh, en Pitbull. En ja, uh, yeah, love you, baby. Te quiero, baby. Nou, hier is hij hoor met Pitbull en Frankie Valley. Te quiero, baby. Chica. esta noche <tod> Yo in. quiero, baby, volver a repetir. Hoy quiero más de tu tiempo, tu cuerpo, tus besos. Te quiero, mami. Chica, ay, yo no sé, yo no sé, ¿qué me hiciste a mí? Ik niet wat niet wat ik heb gedaan. Ik heb een beetje een beetje een beetje een lo que necesito yo, como me lo een el doctor, por la noche een la mañana, toda la semana. Te quiero El corazón mío es un poquito frío, pero cuando quiero, quiero de verdad. Y de verdad quiero darte lo que quieres, será lo que será. Casarme, nah. El papelazo déjalo para los pasos. El amor es paso a paso. Y la vida es día a día. Y tú eres mi maravilla, besito. dan, Take care, baby, oftewel I love you, baby, Francesca Pitbull, Frankie Valli. En we gaan lekker verder met een gouden ouwe van, uh, ja, Mike and the Mechanics en The Living Yes. <laughs> Hallo allemaal, ik ben Bert van Bip en Bert in de Nazaken. En wat fijn dat je luistert naar Entertainment for You bij ZFM Zandvoort. Hai je paraplu. We all talk.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 Steeds na al die jaren niet anders dan staren naar jou. Heb ik jou al eens gezegd dat ik jou nooit zal verlaten? dan onze Zandvoortse Yves Weerense en bij jou. En uh, we gaan lekker ja, we gaan eventjes een gauw oude draai van de Frans bouwen. Zie je al die zonnes, al die zonnes er aan, hè? Ik zie ze, hoor. Kijk maar eventjes naar buiten. De gordijnen maar open. Kijk nog naar de woorden Ik weet niet wat ik zeggen moet Ik had toch al zoveel verloren Totdat ik jou ooit heb ontmoet. Ik zal die dag nooit vergeten Daar stond jij in één keer voor mij Vanaf die dag ben ik gaan leven en Was het alleen zijn voorbij Zie je al die zonnestralen Ze zijn allemaal voor jou Want wat ik zocht heb ik gevonden Mijn liefdesvlam die brandt voor jou Al die duizend zonnestralen Die verraden mijn geluk de warmte die ze jou nu geven, die geef je mij met liefde terug. Ik kijk niet langer naar morgen, want ik geniet eerst vandaag. Door jou heb ik nu geen zorgen, jij geeft me waar ik jou om vraag. Ik zou jou niet kunnen missen, door jou werden tranen laag. Samen met jou door het leven, ik voel me zo blij elke dag. Zie je al die zonnestralen, ze zijn allemaal voor jou. Want wat ik zocht heb ik gevonden. Vlam die brand voor jou. Al die duizend zonne-stralen verraden mijn geluk. De warmte die ze jou nu geven, die geef je mij met liefde terug. Zie je al die zonne-stralen? Wat ik zocht heb ik gevonden Mijn van die brand voor jou Al die duizend zonder stralen, Die verraden mijn geluk De warmte die ze jou nu geven Die geef je mij met liefde terug De warmte die ze jou nu geven Ja, lekker hoor, maar uh, ja, na zo'n uh, zonnige dag... Uh, dan denk je toch van... Uh, ja, doe maar één nacht alleen. Doe maar! Angelina. Angelina, wie is mij mijn kleine tiener oh, oh, oh. Ik ga nog één plaatje doen dan ga ik nog even kijken. Ja, nou, we gaan langzaam naar het nieuws van zes uur. Dat doen we eerst met Marco Borsato, Ross Sanchez en John Eubank. En een moment. Blijf erbij tot zeven uur. entertainment voor u. 6 uur, ik zou zeggen. Tot zover in het tweede uur van Entertainer View. Het komt zeker goed. De liefde komt vanzelf. Wel weer voorbij. Helaas niet meer met mij. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.